Premier Balkenende is blij dat het verdrag van Lissabon nu snel in werking kan treden. De Tsjechische president Klaus ondertekende vandaag als laatste staatshoofd van de EU het verdrag nadat het constitutionele hof had bepaald dat er geen bezwaren meer zijn. Volgens Balkenende komt hiermee een eind aan een lange periode van onzekerheid. Het verdrag maakt onder meer de weg vrij voor de benoeming van een president en van een hoge vertegenwoordiger voor het buitenlandbeleid. Over die benoemingen zal binnenkort een extra top worden gehouden. De Duitse bondskanselier Merkel heeft in een toespraak tot het Amerikaanse congres krachtig gepleit voor een wereldwijd milieubeleid. Bij de aanpak van de klimaatverandering is er geen tijd te verliezen, zei ze. Merkel sprak in Washington de beide kamers van het congres toe. Dat is voorbehouden aan nauwe bondgenoten van de VS. De laatste bondskanselier die die eer te beurt viel was Pondraad Adenauer in de jaren 50. De curator van het failliete amusementsbedrijf van Marco Borsato zegt dat die Entertainment Group in de kern een redelijk gezond bedrijf was. In zijn eerste verslag constateert de curator dat de oorzaken van het faillissement vooral buiten tech lagen. Hij noemt investeringen in een internetbedrijf en in tech België. Hij spreekt in dat verband van geldstromen zonder zakelijke redenen. Mogelijk was er sprake van wanbeleid en belangenverstrengeling. Op dit moment doet de curator onderzoek daarnaar, zoals gebruikelijk is bij een faillissement. De Franse filosoof en volkenkundige Claude Lévi-Strauss is overleden. Hij wordt beschouwd als een van de grote denkers van de 20 e eeuw. Lévi-Strauss bestudeerde onder meer jarenlang Indiaanse samenlevingen in Brazilië. In 1973 werd hij verkozen tot lid van de Académie Française, de hoogste eer voor een Franse intellectueel. Claude Lévi-Strauss is 100 jaar geworden. Het weer, regen en veel wind, vannacht buien met vooral aan zee kans op onweer, morgen regen en onweersbuien bij een graad of 10. En de dagen daarna rustiger en vooral s'nachts kouder. Dit wordt. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Let je lekker!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 En Mike die uh, doet alles met financiën enzovoort. Daar is hij dan heel goed in. Ja, ja. Wel, ja. ja. Dus zo vullen jullie elkaar heel goed aan ja, het, met elkaar. Uh, maar jullie zijn altijd met elkaar op het strand. Want daar zijn de trainingen ja. begrijp ik hè? Mm -hmm. Nou, voornamelijk op het strand. Natuurlijk soms als het uh, uh, ernstig vloed is, dan uh, gaat het niet. Nee. En dan gaan we naar de duinen. En soms als het uh, app is, dan gaan we ook naar de duinen. Het is gewoon ja. ook lekker trainen in de duinen. En op de boulevard. C-F-M c f, -M. C -F -M.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 To look good naked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 En jullie staan ook op de website, hoe, hoe noemt de website? Uh, de website is uh, www.quattrobt.nl Dus uh, quattro van 4 en, uh, en bt daarachter.nl. Misschien kan je ook nog even een telefoonnummer noemen? Ja. Onze PR-man, dat is Jurre Boks. Ja, onze, onze PR-man inderdaad is Jure Boks. Uh, uh, hij neemt uh, voor ons de telefoon op. Uh, onze telefoonnummer is 06-5322-7486.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 Het wordt wat donkerder, dan hebben jullie al reflecterende hesjes ja, ja. Maar hoe doe je dat? Is het echt al donker als je dus gaat sporten? Op welke tijden zijn nou, het op, uh, op, Nou ja, op zaterdagochtend trainen we en dan is er oh, ja. überhaupt geen, dan is het gewoon licht. En uh, op woensdagavond is het nu, ja. al, nu al donker, van half acht tot uh, kwart voor negen. We uh, maakten ons daar een beetje zorgen over. We dachten van, uh, moeten we misschien een gymzantie af gaan huren? Oh ja.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 I'm afraid to stay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 Ja,